Een politieagent uit Almelo wordt verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie. De Telegraaf schrijft dat er een onderzoek naar hem is ingesteld. Hij zou informatie hebben gelekt in de privésfeer, maar niet aan criminelen. Voorlopig mag hij niet in politiebureaus komen en ook kan hij geen gebruik maken van politiecomputers. Een maand geleden werd in Weert politiemedewerker Mark M. aangehouden, die op grote schaal vertrouwelijke politieinformatie aan criminelen had verkocht. Minister van de Steur heeft maatregelen genomen om politiemensen beter te screenen. En dan het weer. In de loop van de ochtend lost de mist geleidelijk overal op. Het laatst in het noorden. Overal breekt de zon door. En het wordt vanmiddag 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en het Hoevelaken 6 kilometer. Verderop 5 kilometer bij Muiden-Oost. Op de A2 richting Amsterdam. Tussen Apkoud en Kloopend Amstel 3 kilometer. En op de A4 richting Amsterdam. Bij een 5. En verderop 9 kilometer. Tussen Kloopend de Hoek en kloopend de Nieuwe Meer. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Daar is de weg dicht bij raast Raasdorp door een ongeluk. Daar staat inmiddels 2 kilometer file. A9 richting Amstelveen, 6 kilometer tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Batuverdorp. Op de ring Amsterdam de A10 tussen knooppunt Watergasmeer en af het 5 kilometer aan ongeluk. Op de andere rijbaan Daar staat 10 kilometer file, daar zijn twee rijstoken dicht. A12 richting Den Haag, bij tussen Driebergen bergen hooggraven 3 kilometer en verderop 5 kilometer voor Den Haag Centrum. Dan de A13 richting Den Haag, 3 kilometer bij Delft -Zuid. en op de A20 richting Gouda staat 5 kilometer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 van een, uh, Ja, dat is aardig. Broer. Ja, dat was wel leuk, hè? Ja, dat is wel aardig van ze. Ja, de NOS uh, hoorde je juist met het nieuws. En daarin hadden we ook nieuws uh, trouwens over een geweldige prestatie... ...van een Nederlandse sportster. Ja, dat klopt. Dat, dat, is, dat had ze al gemeld. Hè? Maar voor het eerst in de geschiedenis hebben we zilver op de balk. Kijk, ja, ja. wat een mooie prestatie. Helemaal geweldig. Helemaal goed, dacht ik. En ik zal eens even kijken, uh, nog even om het volledig te maken...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 And they'll be wasting time, just waiting for no one. And while they're chasing darts, we'll be dancing in the dust, cause we're coming through.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 De startopstelling van morgen. Op pol vertrekt Nico Rosberg. En ik hoop dat Lewis Hamilton dan niet weer in de eerste bocht van de baan duwt. Want hij wordt gelijk gevolgd op de tweede plek door Lewis Hamilton. Derde staat Sebastian Vettel. En vierde Daniel Kiat. Vijfde Daniel Ricciardo. Zes Bottas. Zeven Massa. En acht, daar is hij dan Max Verstappen. Mooi. Nog, de volledigheidshalve nog even de negen en tiende. De negende Perez. En tien Nico Hunkelberg.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 ...met deze zin van Liz and B, je Save Me. We kijken nog even naar de divisie, de wedstrijden die vandaag gespeeld zijn. En we hebben er nog eentje te gaan, hè, trouwens, maar...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 Me upon the bridge.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 Zojuist uh, bij Zelf, op zondag hoorde je het uh, nieuwe nummer uit de nieuwe James Bond film Spectre. Dat was het nummer van uh, Sam Smith. Maar vele jaren geleden had je ook een uh, James Bond film, The License to Kill, Albert Jan. Weet je dat nog? Jazeker. Hij kent zeker, ja, zeker. Ken ze allemaal. Ken ja. ze allemaal. Ja. En daar kwam uh, dit plaatje uit. Het singeltje van Greddersnijds. Volgens mij samen met uh, die pips. Beetje pipsjes, Pipsjes. Beetje pipsjes. Pips. Pips. Pips. Pips. Pips. The License to Kill. Nou, ga eens een beetje op naar het gedicht van de dag. Het is weer een hele mooie hè. Die is door uh, onze collega Willem Bruist. Die gaat dus dadelijk aankomen, maar eerst nog tweetal andere platen. Waaronder deze van Rut en René Vroger en alle vriendjes die deden mee met Youth The Friends. And you need some loving care And nothing, no, nothing is going right Close your eyes and think of me And soon I will be there To so brighten Just go!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 Yeah, in één keer heel anders, hè, he, Albert Jan. Ja, dan krijg je een hele andere lading. Hele he? andere lading. Hele andere lading. en vagant hoor je, en het is een nacht. Ja, het begint al een beetje donker te worden in Zandvoorts. En Zonnetje is weer weg. De mist is uh, weergekeerd. Weer ja, ja. ja, zonnetje is langs geweest. Ja, heel eventjes ja, even van kunnen ja, genieten. Nog twee platen in Zandvoort op zondag, waaronder deze van Shirley Roth. altijd in, ja? in die evening, Albert uh, Ja Jazeker, vanaf 8 ja. uur, hè? Jazeker, ja, oh. vanaf <laughs> ja. uur. Ja, Max stappen daar hebben we het dan over. Grand Prix acht Formule 1 van Mexico. 8 Achter uur vanaf de achtste plek. Dan start Verstappen. Het zit er weer op. Al, nou alweer. Nou weer, ja. En de ja. tijd vliegt We gaan weer bij, op, ja. uh, op huis aan, <laughs> om Nou, eerst even werkoverleg. Oh ja, dus dat is waar. Er toch waar. een paar dingen fout vanmiddag. Nee, is ja. goed. Ja, daar moeten we toch even over hebben. De volgende week ja. uh, zijn we er weer op, uh, op de zaterdag. En zondag zit uh, uh, Andor dan. Co collega ja. Andor. Andor. Goed. Nee, luisteraars. Uh, wederom drie uur lang Zandvoort op zondag. Volgende week zijn we er weer. Uh, op zaterdag van twee tot vijf. Ik zou zeggen, een, een prettige zondagavond met veel raceplezier. Geniet ervan. En tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Dag groetjes. Doei, doei.